5 uur. Jan van der Putten met het NOS. Na 17 slachtoffers kan toch worden onderhouden. Anonieme donateurs hebben 200.000 euro toegezegd. Het bos bij Schiphol krijgt 298 bomen voor elk slachtoffer 1. Vorige week zag het er naar uit dat er geen geld was voor onderhoud van het gebied. Dat is nu voor 20 jaar gegarandeerd. President Trump heeft de aanleg van de omstreden Keystone XL oliepijpleiding goedgekeurd. De leiding loopt van Canada naar het zuiden van de Verenigde Staten. Tegen de aanleg van een nieuw gedeelte dat een groot stuk afsnijdt, kwam veel protest van milieugroepen en indianen. President Obama legde het werk twee jaar geleden stil, maar volgens Trump is het van groot belang voor de Amerikaanse economie dat de Keystone en de Dakota pijpleiding worden voltooid. De slachtoffers van de Congolese militieleider Katanga hebben recht op smarte geld. De internationaal strafhof in Den Haag heeft bepaald dat bijna 300 mensen 250 dollar per persoon krijgen. Katanga kreeg 12 jaar cel voor onder meer een aanval op een Congolees dorp. Daarbij vielen 200 doden. Rusland zal niet proberen de Franse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. President Poetin heeft dat gezegd in Moskou... bij een ontmoeting met de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen van Front National. Le Pen heeft geregeld kritiek op Europa... en volgens critici doet, dat ze, doet ze dat om in de smaak te vallen bij de Russen. Le Pen zei na het gesprek met Poetin dat ze haast wil maken... met het opheffen van de Europese sancties tegen Rusland... als ze is gekozen tot president van Frankrijk. Een man uit Drachten is aangehouden voor twee misdrijven uit de jaren negentig. Hij had met geweld een prostituee beroofd en een vrouw verkracht. Bij een ander misdrijf in 2008 werd DNA van de verdachte afgenomen, maar het OM deed er negen jaar lang niets mee. Daar heeft het OM nu excuses voor gemaakt. Het weer, wolken en opklaringen. Vanavond en vannacht wordt het fris. Morgen, zon en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NGFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad is de meeste verdraging op dit moment op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Hilversum anderhalf uur oponthoud door politieonderzoek na een ongeluk. De weg is ook helemaal dicht, dus je kunt omrijden via Almere over de A6 en de A27... Op de A2 van Amsterdam naar Den Bos. 5 kilometer tussen Breukelen en Utrecht. 20 minuten vertraging daar. Verderop richting Den Bos ook nog 20 minuten tussen Everdingen en Zalbommel. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is de weg weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Ippenburg. Maar er staat nog wel 8 kilometer file vanaf Delft. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht. 10 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond. 6 kilometer en 20 minuten vertraging... A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam, 12 kilometer... komt er een ongeluk aan de andere kant van de vangrail. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar... 4 kilometer en 20 minuten verdraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 welkom bij Zand voor het Oftewel, Hans met zijn vrienden in de avond. Nou, middag de avond. We zijn helemaal compleet. Die kleine is er weer, toetje is er weer, toet is er weer. Hallo! En de ro is er ook weer. Dus nou ja, dan weten we wat voor muziek we krijgen straks. We gaan in ieder geval een leuke, twee leuke uurtjes te vermaken. We krijgen de kolom van Nel Kerkman. En we krijgen natuurlijk ook het weer voor het komend weekend. En dat ziet heel positief eruit. En we hebben natuurlijk ons hele sportieve weekend in Zandvoort. Heel sportief. Mijn sportieve weekend. Ja. En daarom begin ik ook met een heel toepasselijk plaatje straks. Er is niks meer Heel fijn veel... hier. <laughs> heel veel plezier. We hossen, daar kunnen we klassen. Wij zijn dol op de heide, op de weide en op de natuur. Geef ons de frisse weide, want je kunt er zo genieten zonder haar. Heerlijk hunter! Wij willen geen nicotine, wij willen de mandoline van je pingele, pingele, pingele, pingele, pongele. Picknicken is zo fijn. Niks pikken voor de lijn Dat mag bij ons overbodig zijn Jo met de banjo en Lien met de mandolin kaatje met de mondharmonica, kaartje yeah. met de luikje, Je moet dat niet zien Wij zijn niet te kussen, deze zijn niet te kussen Dat is onhygiënisch, onhygiënisch in de natuur Wij zijn het CPH der slakkenhuizen. Wij zijn dal op hagedis en waterluizen Geen kareltje en geen wimpies, we stappen in onze gimpies Van je pingele, pingele, pingelen, pingelen, pingelen, pingelen, pingelen ons is alles puur, wij hebben nog figuur. Wij zijn een stuk ongerugd natuur. Jo met de banjo en lief met de mandolien. Kaatje met de mondharmonie, kaartje. met de luidje, je moet dat glitje zien. Dal op een man, dal op een man, we zijn zo dol op een man. We matten geen kerels We matten geen kerels Wij beschermen de diertjes De meertjes, de piertjes In de natuur Wij gaan soms veertien dagen lang kamperen Zonder hi, zonder ha, zonder heren Wij willen geen limousine Wij willen de mandoline van je pingelen, pingelen, pingelen, pingelen, pingelen Het klinkt naar alle kanten het zonnetje Brand. wij zijn de ronde van Nederland. Jo met de banjo en Link met de mandolin. Kaartje met de mondharmonicaatje. Ja. je met de luitje. je moet dat clubje zien. Dol op een man, dol op een man, we zijn zo dol op een mandolin. Het is bijna niet te overtreffen, hè? Zo. Hoe moet je daar nou overheen? Ja, yeah. kan niet. Geen idee. Nee. Dit was zo top. Zo'n geweldig ja. nummer. Maar ah, We gaan het Hoe op... vindt hij ze, hè? Oeh. Ja, in de, in, inderdaad. Hoe vindt hij? Ja, hij gaat bijna op zijn Ik plot... zag je dat? Ik ging wat geschrekt. Dat, had je dat meegekregen? Uh, uh, ik was met Hans mee uh, en we reden op de snelweg. Kreeg hij een bekeuring? Is dat, oh, dat? echt waar? Hè? Ja. Fout ja. parkeren. Ja. <laughs> nou, zo kent wel weer. En door. <laughs> is wakker. Nou, die is wel wakker nu, hoor. Ja, ik denk het wel. Ja, dat zit bij Jo in de wandelclub, in de mandolin. Ja, ja, je ook een Dat maakt allemaal niet uit. Maar dat is gezellig. We zijn gezellig begonnen. Toch? Smoelschuif. Wie zeg je? Smoelschuif, de mondharmonica. Oh, wat leuk. Zeg, de volgende keer, hè. Als jij vindt dat je de zomer in je bol krijgt, ja. geef het dan even door. Wat dan? Nou, dan doe ik een zonnebril mee in mijn tas. Hot man. Ja. Het is wat licht. Het, het schittert, hè? Nou, nou, vind, man, man, man, man. Man, man. Vind, vind nou, nou. Vind het mooi? Nou. Vindt, nou. Als, als je weet, je, de... weet je hoe ze mij ook noemen nu tegenwoordig? Oh, help. Nee, nou, Maya erbij. Oh, wat <laughs> je. De gele streepjes. Bzz, bzz, bzz. Nee, ik, vind geen... hal, ik vind Hans een leuke vent. Het is jammer dat hij praat. <coughs> Iedereen echt wakker in? Nee? Ja, dat denk ik ja. wel toch. Goed zo. Ja. Kan je wat voorlezen? Nou, nee, want. nou Ik. Laat me ook verstandig. dat je dit niet? doet. Oké. Okay. <lacht> nou, ik, ik. wou even hebben over de 30 van Zandvoort toch eigenlijk weer. Ja. Hoi. Morgen. De 30 van Zandvoort. Van acht tot half vijf. Uh, half zes. <lacht> Hij brengt mij ook helemaal in de war. Oké. Okay. Dat is zo leuk, hè? Dan zit hij mij aan te kijken ja. tijdens het lezen. Ja, en dan het... maak je dat foutje en dan zie je. Ja, maar normale is dat. komt al door man. hem, want hij, hij doet dat altijd. Oh, tuurlijk. Wel... Ja, natuurlijk. In je rug, hè? Ja. ja en ik heb zo'n ja. neus, dus dat ja, <laughs> ja, maakt, maakt het allemaal niet uit. Hè. Ik ben het zo goed. Maar het, uh, het sportieve maar goed, weekend. Mij, wilde uh, jij iets vertellen. Het sportieve weekend komt er weer aan uh, voor, uh, voor Zandvoort. En We beginnen morgen met de 30 van Zandwoord. En we gaan. Ho, ho, ho, ho. ho. We gaan helemaal als jij zegt toe. we, ik ga echt niet mee. Nee, hoor. we, dat is een groep ja. van 7500 mensen, geloof ik. Nee, nee, oké, okay, maar we. Uh, nou, mag ik Ik, ik hoor als... niet bij we. Nee. nee, en je bent ook geen 18 kilometer. Hebben we dat ook vastgehaald? Ik, ik. <lacht> <lacht> ik ga morgen. De 30 van Zandvoort lopen. Toch maar, ben jij. geen 30, ik maar ik ga er 18 lopen. Dat nou, schiet eens even op, joh. En ze gaan. Ja, dan moet je me ook niet <laughs> interpreteren. Ja, en We gaan vanaf het circuitpark Zandvoort. Zet je het spellen ook interpreteren? Wat zegt u? Ja, ja dat, dat, dat spellen ook? Leuk. Ja. <laughs> wat wel. <laughs> uh, beide routes gaan over het Noordzeestrand door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De start van beide afstanden gaat vanaf de Paddock 2. Op het circuitpark Zandvoort en de officiële startschot, van de 30 kilometer, wordt gegeven om 8 uur. Het wordt pastoor als het over het Oostzeestrand zou gaan. Dan wordt het pastoor. Ik dacht dat je zou zeggen als er iemand neergeschoten werd in plaats van een startschot. Maar goed, ga verder. Ja, ik sla ik ik, nee, weer zeg. dicht natuurlijk. moet ja, ja, gewoon negeren en door. oh, zo. Ja, Oké, okay, maar de, de 18 kilometer die start om 9 uur. Dus ik hoef niet zo vroeg van huis. Dat valt mee. Oh, dat ik ga pas kwart over 7 uur weg. Dus dan oh, ga ik met de trein. Met de trein. Lekker. Is het nog lekker? Kan ja, hebben eigenlijk door dat je niet meer mag rijden. Ja, precies. Ja, als je en, de gaat, finish... uit, en de finish... die scheel van moeheid, joh. Dan niet. En de finish die is in het centrum van Zandvoort. Ja. En dat is gezellig. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Nou Excentrum, ja, we moeten maar gezellig Zal ik je vertellen waarom het gezellig is? Uh, tuurlijk. Omdat jij niet kon kijken. Dat, dat wilde ik net vragen. Leuk, ja. hè? Dan nou, we komen we. Dan kan ik die bos we zelf wel op tafel zetten. En we gaan door. Ja. <laughs> muziek. Als hij, als, hij, als, hij, als hij wil starten, dan gaan we door. Hij wil starten, hoor je dan. Het is cool, hè? Is leuk! Dan druk je de knop in en neem je muziek. En waar hou je dat vandaan dan? Ja, weet ik niet, het stond al. Oh. <laughs> hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing. Skipping and a-jumpin' In the misty morning fog With all our hearts a-thumpin' And you, my brown-eyed girl And you, my brown-eyed girl And whatever happened The Tuesday, and so slow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 to sing, la la la la just like that, sha la la la la la la la la la la Je hebt groen. Cast my memory back very lost. Sometimes I'm overcome. Fake and Making love in the green grass. I'm behind the stadium with you. My bright eyed girl. Hallo, my bright eyed girl. En voor degenen die denken: joh, doe eens wat aardig tegen die wasna. Ja, doe eens wat. Nou, nou. Voor de uitzending was Hans heel na. <laughs> Eindelijk. Dus daar krijgt hij gewoon. Hij doet in de, de uitzending altijd zo lief. Ja, maar niemand. Ja, maar dat doe ik, ik niet voor jou, dat doe ik voor de luisteraars. Dan moet je dat in de uitzending doen en niet ervoor. Oh, sorry. Dus ik, ik ben, nu ben ik gekrenkt. Gekrenkt? gekrenkt. gekrenkt. Ja. <laughs> dat is niet eens in je woorden door ah, je ah, God. <laughs> Hij oh, okay. krat tranen in zo. Ja, ja. Deocero moet te zeggen. Ja, precies. Ik te zeggen. Ja, precies. Ja, ik moet ik nou, moet ik nou sorry tegen je zeggen? Doe je dan nee. weer die? Nee, hoor, nee. Oh, nee, niet doen, niet nee, nee. nee. nee, doen, nee, doen, Nee. Nee. Oh. nee, ik heb dat excuus nodig om je in de zaak te nemen. <laughs> ja, dat is waar. Ja, ik weet niet, we hebben niks nee, nog. Niet, nee, nee, ga maar wat draaien. Nee, jij vertelde over dat de uh, laatste dag van zo'n wandeling... In oh, dat is uh, gezellig. Nijmer, dat, ja, dat, dat, is, ja, dat is echt heel gezellig. Ik ben echt een, een wandelaar. Ik, ik doe heel veel, heel veel van, die, van, die, uh, ja, van die wandelingen in, in Katwijk en hier in Zandvoort... En, maar ik heb verleden jaar ook de Nijmeegse dagen gelopen. Dat was dan wel de honderdste keer. Mm -hmm. Dus het was iets bijzonders, was het? Heb je die honderd keer gelopen? Nee, je, dat was dat de niet. zou je niet zeggen. De, zo was de, nee, het ziet er nog nee. goed uit, hè? De honderdste ja, ja het <laughs> ziet er nog goed uit, dat bedoel ja. ik. Ja, ja en, maar dat, dat, is, dat is heel bijzonder. Was Als, je met je kleinzoon gelopen. Ja, maar met mijn, mijn kleinzoon die viel, na de, die viel na de tweede dag viel oh, uit. Ja. En ik was begeleider, want ik was uitgelopen. Uh, ja, had je je kleinzoon in een mandje of zo dan? Ja. Maar hij was uit, ja. Hij viel uit. Ja. Je was uitgeloot. Ik was uitgeloot. Ik was, ik was uit. Oh, gewoon doorgaan. Ik was uitgelood. Dus ik ging als begeleider mee van mijn kleinzoon. En uh, ja, ik heb, de, ik heb de laatste dagen heb ik ook afgemaakt. Maar ik ben alleen geweest. Maar dan heb je geen uh, medaille. Kruisje, nee, die, krij nee, die dingetje, krijg je niet. Wat krijg je daar? Nee, die krijg niks, noem je niks. Niks krijg je. Nee, normaal gesproken. Krijg je een kruisje. Dat is net als de elfde. Ja, dat je. Ja, maar dan is het. Hij met degene is dood gaan, dan krijg je ook een kruisje. Ja, van AS op je voorhoofd, dat is weer wat anders. Ja. Nee, maar een kruisje. Ja, een dat kruisje, ook Ja, ja, ja. Oké, ja. ja. ja, ja. Okay, ja. En, en, maar jij ja, hebt hier een roosje. Ik heb hier nog e een roosje en. Een roosje hier. Ja. Je krijgt hier een roosje krijg je als je binnenkomt ah. en een medaille. En een medaille. Ja, die krijg je ook. En, en ik heb ook een shirt besteld. Ik wil nou toch eens dus een keertje met zand op mijn borst lopen. Ah, oh, toch? Nou, ja. Voor die roos heb ik nog wel een shampoo voor. Nee, waarom doet hij het niet? Oh. Nee, dat... verkeerd, dus... de, ja. de column van de week, week van Nel Kerkman. Maar is eigenlijk is het. Uh, hey, geschreven door Nel de... Kerkman, maar Mag eigenlijk is het de column in? van Toet. Nee hoor, ik heb helemaal niks geschreven. Ik lees alleen maar simpel voor. Nou, dat bedoel ik. En dat lukt me niet eens zonder spel- en taalfoutjes. Dus maakt niet uit. De column. Volgens Nel Kerkman is er nog steeds genoeg belangstelling voor de Zandvoortse historie. Want hoe is het mogelijk om mensen achter de tv vandaan te krijgen... om naar een toneelstuk of een digitale presentatie te gaan? Zowel de uitvoering van de Wurf als de babbelwagen... waren ondanks dezelfde datum goed bezet. Genieten van de dorpssfeer waar kennelijk menigheen naar terug verlangt? Dit keer was ik plaats, uh, in plaats van de babbelwagen... naar de uitvoering van de Wurf gegaan. Een vereniging ontstaan in 1948... uit een buurtvereniging uit het oudste gedeelte van Zandvoort. Ooit begonnen om samen met de buren gezellig mee te doen aan toneelstukjes of andere leuke dingen. Door de jaren heen is de Wurf nog steeds een, hechtere, een hechte groep... die vrijwillig en zonder subsidie zich inzet om de geschiedenis, dialect en kleding te bewaren voor het nageslacht. Het zal moeilijk zijn om de jeugd te interesseren, maar het is wel het proberen waard. De babbelwagen is in 1999 als club opgericht... Het begon in 86 in de tweedehands winkel van Marcel Meijer in de Bakkerstraat... waar veel Zandvoortse inwoners langskwamen in het Waterlooppleintje. Gewoon gezellig voor een praatje en een verhaaltje over toen. Zoiets van, weet je nog wel, oudje? Allemaal bevlogen mensen die het dorp een warm hart toedragen... en niets liever willen dan hun beelden, foto's en informatie... door te geven aan de volgende generatie. Beide verenigingen zijn niet meer weg te denken uit het, Nederlandse le uit het, het Zandvoortse focus, leven... He? Ze heb echt focus. Ja. En samen hebben zij hetzelfde doel. Hans, wil je ook nog wat zeggen? Nee, ik zeg oh, niks. Okay. Nee, ik vraag het alleen maar. Hij, ja, hij was het. Dat weet ik. Daarom vroeg ik of jij ook nog iets wilde. Nee, Toet, ik onderbreek jou waardje. niet. Maatje okay. is niet zo afleiden. Sinds wanneer is dat? De Zandvoortse geschiedenis te koesteren en te bewaren. Mooi toch? Deze groep supporters van Zandvoort zet grote vraagtekens bij de verkwanseling in het dorp. Hoe vaak ben ik al benaderd waarom het raadhuisplein verkleind wordt door het bouwen van een groot gebouw? Hoe bestaat het dat de raad dit toestaat? En wat is de reden om de grond van het unieke plein te verkopen? Tja, ik snap er ook niks van. Elk leuk dorpje in Nederland heeft een gezellige brink- of dorpsplein waar het goed toeven is voor de bewoners en toeristen. Zandvoort levert zijn pleinen in en verstopt zijn boegbeeld. Het mooie raadhuis. Jammer, maar kennelijk is er niet meer terug te draaien. Of bestaan er nog wonderen? Maar, maar je had het over een dialect. Hebben jullie een dialect hier Zeker. Dat? Oh, dat ken ik. Gaat eens wat vertellen in dialect. Kan of, je Poffers kennen beter watersoipen. Kijk, dat, ja. be dat bedoel ik. Ja, precies. En dan wil ik graag ondertiteling. Mag dat? Uh, als je het niet betaalt, dan moet je gewoon water drinken. Oh. En niet iets anders bestellen. Oh, Oké. Okay. Dat vind ik wel leuk. Zo leuk was hij niet, hoor, Nee, dat was niet zo oh. leuk. Nee. With being confident uh -huh. Wrong Zo, so. je had het net over snoeihout. Ja. Leg dat eens uit. Wat is snoeihout? Hout oh nee, dat meen je, je niet. Oh, dat bedoel je. Ja, dat oh, je hebt gewoon in de tuin dan? gesnoeid. Ja, dan en dan licht er snoeihout in de tuin. Oh, dan licht er snoeihout in de tuin. Ja, ja het, het klinkt logisch. Want ik dacht dat dat misschien dat, ook een vorm van dialect was. Ik oh, dat ja, okay. jullie, jullie dialect komt weer boven. Nee. nee, het is sowieso niet dat jullie dialect. dialect want ik, kom, ik kom niet uit Zandvoort. Hij is een Amsterdamer. Ja. Nou, je ziet er ook goed nou. uit. Ik ben van de Draafsaas en zo. Ah, zo ja. Tuindorp. Tuindorp, zo. Ja, voor de meeste Amsterdammers <laughs> is hey, maar, dat Maar dus je bent in je tuin bezig geweest. Ja, dan kan je morgen compost halen. Nee. Maar dat heb je al verteld dat je dat niet zou doen. Maar voor de, voor de luisteraars die gisteren niet geluisterd hebben. Kan je nog een keer uitleggen waarom je dat niet doet? Um, dat ik geen zin heb in tomaten en paprika plantjes overal. Ja, maar die, die, moet, je dan toch, die moet je dan toch kopen, of niet? Nee, nee, dat nee, uh, Die krijg je niet stuk, die zaadjes, dus die blijven... Uh... Als jij je tomatenzaadjes eet... dan komen die zeg maar onverteerd weer Nou, Dan denk ik dat ik morgen toch een zak ga halen... want wij houden wel van tomatentuin. Dan moet je ze wel goed selecteren, want ze zitten tussen onkruid. Dus je moet wel een beetje kijken hebben op wat wat is. Nou, dat laat ik jou niet doen, want die is daar heel goed in. Jannie hebt groene vingers. Moet je een keer zeep kopen, joh. Wat zijn de dokter ervan? Nou ja, het was niet zo erg, zei hij. Green. Gengreen. zomertijd gaat weer in. In de nacht van zaterdag op zondag aanstaande gaat in Nederland... en de andere landen van de EU de zomertijd weer in. Okay. De klok gaat van twee uur s'nachts naar drie uur s'nachts. In het voorjaar gaat hij vooruit. Um, um, um, uh, Zavonds is het dan een uur, naar uur drie. langer. Dat is, toch, maar, dat is toch niet nieuw? Wel als je zelf in één keer op twee uur de wijzers doordraait naar drie uur. Nee, dat uh, zei je niet. Jawel, ja, wel, dat zei ze wel. Nee, ze zei... Ga nee, nee, nee, nee, nou drie. kom ik toch een beetje voor de rop. Nee, nee maar, dat zei ze wel. Oh, Zucht. zoek een kamer. Bah. De maatregel is oorspronkelijk in het leven geroepen... in het kader van de energiebesparing. Maar tegenwoordig wordt daar heel sterk aan getwijfeld. Ik heb dat trouwens nooit begrepen. Dat je s'avonds je lampje niet meer zo vroeg aan te doen... moet je hem s'morgens wel weer gewoon aandoen. Nee, want ik sta niet zo vroeg op. Ja, dat is dan, je, dat is dan een uitzondering. Maar ja, ik heb dat nooit heel erg begrepen. Er gaat op Facebook ook een, uh, een petitie rond, hè? Hoe dat? Uh, om het niet meer te doen? Ja, precies. Om oh. tegen, te, tegen oh. te gaan houden. Ja, ik vind het even lastig. Ja. Uh, er is wel een uitzondering dit jaar, volgens mij. Want dat heb ik nog niet eerder gelezen. Ieder jaar... Uh, uh, Oh, de, voor de horeca heeft het in Zandvoort geen gevolgen. Uh, de, ze mogen om twee uur gewoon nog een uur open blijven. Nou, ja, open. want dan is, dan is het twee uur, maar uur... eigenlijk drie uur. Nee, en, want dan moet je hem van twee uur naar drie uur zetten. Ja. Dus dan zou het eigenlijk meteen drie uur zijn sluiten. Dus ja, nu precies. mogen ze nog een uur langer open. Ja, mogen nou. tot vier uur open blijven. Nou. Uh, sterker nog, voor hun gaat de zomertijd pas een uur later in... En voor de etablissementen die open mogen blijven tot vijf uur... geldt dezelfde vrijstelling. Dus die ja. mogen ook een uur extra ja. open blijven. Oh, zijn die er dan die, die tot vijf uur open mogen blijven? Ja, zouden ze dat niet schrijven. Nee, dat begrijp ik. Maar het is wel ah, lach. Hij denk trekt het iedereen in twijfel. Zelfs de dominee ja, nou. die hier zat, dan zei hij echt waar, joh? Nee. Nou, ik was verbaasd. Ik, ik was ja, net zo de, verbaasd als ik jou vraag niet zag kijken iemand, is dat waar? Dat vraag je niet Nee, zo'n Het was net zo eigenlijk verbaasd als dat ik jou zag kijken... dat de zomertijd inging, want dat wist je ook niet. Ja, wel. Maar nee, het zet... ging om het feit dat ik door hem heen zat. Oh, dat was het. Ik gaf hem geen kans om wat te zeggen. Ah ik denk, wat staat die verbaasd? kijken. hij wist het niet. Nee, dat was meer van wel pot voor drie dubbeltjes. Nog ja, eens je begon toe. meteen zonder dat je... Ja, zie je? Nee. Ja. <laughs> maar verder ken ik hem niet zo goed, hoor. Nee. Vaag kennis. Oh? Ja, maak het ja. verhaaltje verder af en kleur de plaatjes. Nou ja, voor de rest, de Zandvoortse bedrijven kunnen in de bewuste nacht wintertijden wintertijd dus gewoon aanhouden... en de klok pas na sluitingtijd vooruit zetten. Weet je, ik heb een poosje in de Noordoostpolder gewoond, hè. Weet je wel hoeveel geluk de, de, de toeristen en de horeca hier hebben... Nou. Op Urk gaan ze allemaal om twaalf uur dicht zaterdag. Is dat zo? Ja, ja dan. want dan is het zondag. Zon, ja, zondag, ja, dan mogen ze niks ja, dus doen. Dus dan he. komt wel de richting zoveelrichting en maar Volgens, dat, zelf, dat Volgens, een woord. Maar um, dat, dat zeg je nu in Urk. Ja, ja, ja, ja. Ik weet, Janny, die komt uit Lisse vandaan. En daar is het, vroeger was het precies hetzelfde. Ze mochten zondags niet op de auto's stappen. Ze mochten niet, geen geld uitgeven. En ja, maar het sleutelwoord, zeker voor jullie twee, sorry Janny, is vroeger. Ja, En dan praat je zo over 60, 70 jaar terug. <laughs> Hallo. <laughs> nou, in de, we zitten er wel tegenaan. Hallo. Ja, dat is waar. Ja. We zitten dichter bij de 70 dan bij de 60. Dat ja, is gelijk Ja, precies. En door. Ja. Radiate simply the candle is burning slow for me Generate me limply I can't seem to place your name Shelley you We'll talk over old times we never spoke.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 inside, see my mind in Kaleidoscope What's the story to Syrian love? Pain your face, your eye shadow, and glitter is out of sight. No courtesan could begin to decipher your beat. Het is altijd prettig als je iemand een hit hoort zingen waarvan je denkt van, nou. Als jij het kan, kan ik het ook. Zo. Wow, nou. Ja. Wow. Zou je dit kunnen? Vind jij nee, dit? Ik vind het nee. wel mooi. Ik vind dit wel mooi. Dat is wat anders. Maar, uh, je, kan de, kan de muziek je is mooi. Het arrangement is ook mooi, ja. maar hij kan niet zingen. Nou. Nee. Nou. Wijd. Hans, kom op. Je, kan, ik ben je hebt oren op je hoofd, toch? Luister, dat is nou, mee dan. Hij heeft nu zijn wonderoren op, hoor. <laughs> <laughs> ja, <laughs> oh, daarom klinkt het nu ineens ja, wel mooi. Ja, dat is het. Ja, dus Oké, okay, ja. nou, we zijn eruit. Ja, want we hadden het net over het dialect. En, en ik zeg, ik kom uit Haarlem. Wij praten het ABN. Ja, dat klopt. Nou, dat is ook niet zo, hoor. Want ik weet ja, van, van mijn... We ja, in Haarlem is Nou, mijn vader die kon behoorlijk plat praten, hoor. Ja, nou, en dat, dat, kan dat. En dat was Haarlem. Dus het is, uh, ja, jullie hebben een leuk, ik vind jullie dialect eigenlijk wel leuk. Ik vind het echt een leuk dialect. Het is een ja. beetje Fries, ik versta er geen bal van, maar dat maakt ook niet uit. Ik begrijp het ja. toch niet wat jullie zeggen. Dus. Nou, het nee, dan leuks... hoef je niet een dialect voor te spreken bij jou. Nee, dat bedoel hoor. ik. Nou, het leukste is, regelmatig als ik met Ro, zeker in het begin dat hij bij me was, um, uh, dan waren we aan de babbel en ja. aan het kletsen en dan uh, zei ik iets... Ik kan nu even zo sorry hoor, maar ja, zo snel even niet denk. Oh ja, zoek oh, het met je kippen. Oh. No. Huh, Wat? Hebben jullie de babbelwagen ook uitgevonden? De babbelwagen, omdat jullie babbelden. Dat geen idee. Oh. Dat weet ik weer niet. Oh. Moet je nou bij de hand zitten doen? Nee, <laughs> hand. nee maar sommige zit, uitdrukkingen, die, die kent ja, hij dicht. dus niet. Nee, en dan, nee, dan nee, zit ik me nee, echt nee. aan te kijken van, huh? hoe zo ja. ken je dat niet? Ja, want hij komt uit het polder vandaan. Hè? Uh, Waar nee, komt het vandaan? Hij uit, komt, dat hadden we het net over. Hij komt uit Tuindorp. Ozaan, wacht even. Niet Oostzaan. Ja, nee, dat is tot de polder. niet Oostzaan. Nee, maar dat is al een polder. Amsterdam. Amsterdam? Ja, schat. De Zaan Amsterdam? Nee, jij zegt de Zaan, wij niet. Nee, dat zei hij. Ik ik heb, nee, wij oh. zeiden Tuindorp. Oh Tuindorp. En jij maakt daar de Zaan van. Ja, nee, ik zou Tuindorp de o, Oostzaan, want daar hebben we ja. vroeger ja. wel eens uh, gewerkt. Dat yeah, is iets anders. Dat is gewoon Amsterdam. Nou, wel, Amsterdam-Noord weliswaar, maar... Ja, want daar het is Amsterdam-Noord, dus geen oh, polder. Dat wist ik, ik dacht dat het een polder was. Nee, maar dus niet. Dus hij is um, in Amsterdam uh, Zeker in, in vroeger tijd, want daar zaten alleen de, de echte dokwerkers woonden daar. Ja. Daar had je niet het leg moeten uh, hebben om daar te zeggen van... Uh, nee, je bent hier in Zendam. Oh. Ja, want dan had je nee. toch wel... Hele andere kijkers gaat, dan wat je nu hebt. Nee, ik dacht eigenlijk dat tuindorp Oostzaan was, en ik denk dat is... Het is ook tuindorp Oostzaan. Nou, dan komen ze toch uit Oostzaan. Dat nee. is toch niet Amsterdam. Nee, dat is Amsterdam. Ja, je kan hoog springen, je kan laag springen, maar het is dus, gewoon dat Amsterdam. We zullen het je straks laten zien. Ja, dat is, dan, ja dat is goed. Maar dat, het is leuk dat ik dan dialect gelijk ja. te kennen. Ja. Terwijl Ik denk, ah joh, zo praat iedereen toch. Ja. Ik ben gewoon Zandvoorts geboren tegen punt. Ja, 30 dus jaar al door de paard geweest. Dus maar ben, ben jij altijd... Je bent hier geboren en je ja. altijd getogen ook? Ja. Nooit weg geweest? Nee. Oh. Je niet aan te zien. Ik <laughs> zal For me With a pain in your chest Could I rely on your faith Vanaf het begin hebben we meegeluisterd. Ja. Alles twee, Even. Oh, sorry. Even een stichtelijk woord. Ja. Oh. Um, Hans, over Hans. Luister. Dominee. Europa. Precies. roopraat Precies. zijn zijn de inkling der geest, want Hunner is het koninkrijk der aarde. En daarom tolereren wij Hans. <laughs> Leg hem eens uit, want dit begrijp ik niet helemaal. Nou, ongeveer wat ik nu zei, ja. die vraag beantwoordt alles. Oké. Okay. Hey, we zijn trouwens weer uh, door het uh, eerste uur. Nou, aan. ik denk dat ik er gewoon de oh. tweede uur niet ben hoor. Nee? Is, de, is dat een belofte? Nee. Oh. Nee. Maar we zien elkaar weer terug uh, ja, ja, ja, aan de andere ja, ja, kant ja, ja. van reclame. Ja, ja, ja. reclame ja, ja. Ik, ja. ik hoop dat ik jou weer zie dan. Zo ja. makkelijk kom je niet van ons af. zo, gaat je bril stuk? Ja, denk ik wel. at my